Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De Syrische prestat Aleppo, de Syrische stad, zat lang zonder medicijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie hoopt dat er af volgende week al geleverd kan worden. Ook delen van Damaskus worden weer opengesteld voor hulpverleners. De topinkomens in de publieke sector worden verlaagd. Het wetsvoorstel van PvdA-minister Plasterk kon gisteravond in de Eerste Kamer niet rekenen op de steun van coalitiegenoot VVD. Maar SP, GroenLinks en PVV stemden wel voor. De opfunctionarissen mogen straks maximaal hetzelfde als een minister verdienen, 178.000 euro. Dat is ruim 50.000 euro minder dan nu. Wie vermoedt dat een buurman thuis illegaal vuurwerk heeft liggen, wordt opgeroepen om dat te melden bij Meldmisdaad Anoniem. Dat zegt Veiligheid NL in een nieuwe vuurwerkcampagne. Volgens de organisatie ligt er in deze tijd van het jaar 1 tot 2 miljoen kilo illegaal vuurwerk bij mensen thuis. Wereldwijd hebben artiesten bedroefd gereageerd op het overlijden van Joe Cocker. Steven Tyler van Aerosmith zegt: We hielden van je en zullen je blijven missen. En Brian Adams schrijft. Rustzacht, goede vriend. Je was een van de beste rockzangers ooit. Joe Cocker had onder meer een hit met de Beatles cover... With a Little Help from My Friends. Paul McCartney zei daar gisteren over dat hij zeer vereerd was met die cover. Joe Cocker overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Hij was 70 jaar oud. In IJmuiden moeten vanochtend een paar bedrijven de deuren dicht houden vanwege een brand waarbij asbest is vrijgekomen. Een brand in een camper sloeg over naar een leegstaand gebouw. Het asbest zat in het dak van het gebouw en ligt in een gebied tot 50 meter rondom de brand. De politie in IJmuiden denkt dat de brand is aangestoken. Het weer vandaag bewolkt met lokaal regen en een krachtige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen eerst regen, daarna gaat de zon schijnen en wordt het ongeveer 9 graden.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 ZFM. Serious request. Hands of our girls. Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Come on, now, how about putting a crack? Look at you, darling. I think I already get it. Mel Smith en Kim Wilde rocking around the Christmas tree. Uitgebracht in 2002. Nooit een hit geweest. <lacht> Dat logisch denk ik zo. Maar goed, welkom dus bij deel 2 van Zandvoort op zondag. Tot aan 5 uur de vergeten hits die niet de winterse 50 dit jaar hebben gehaald. Maar die we toch wel stiekem gaan draaien hier bij CFM. Daarnaast wat sportnieuws. We volgen uh, Nak Preda tegen Feyenoord. Staat 0-1, doelpunt van Kazim Richards... De 32e minuut en Excelsior tegen Ajax staat nog steeds 0-0. Goed, CFM Zandvoort, 21 december, brengt jou Sam Smith. I'm not the only one. No Een dag. voor die grote hit van Sam Smith I'm Not The Only One, ja, toch een klein beetje kerst toch? Toch, toch? Even wat sportnieuws: Real Madrid heeft gisteravond voor de vierde keer in de historie de wereldbeker voor clubteams in de wacht geslept. De ploeg van Carlo Ancelotti was in Marrakesh met 2-0 te sterk voor San Lorenzo. Sergio Ramos die opende na 37 minuten spelen de score tegen de argentijnse winnaar van de Copa Liberatore Torres... Gareth Bale maakte er vijf minuten na dus 2-0 van in Marokko. Real gaf de zegen daarna niet meer weg. Govallend genoeg scoorde ster-speler Cristiano Ronaldo niet tijdens het toernooi... dat voor Real maar uit twee wedstrijden bestond. De Portugees was in 14 wedstrijden in de competitie al 25 keer strefzeker. Real Madrid, dat vorig seizoen de Champions League won... ten koste van stadsgenoot Atletico... plaatste zich voor de eindstrijd door Cruz Azul in de halve finale met 4-0 te verslaan. De Koninklijke wist de wielbeker ook in 1960, 1998 en 2002 te veroveren. Bayern München won de vorige editie door met 2-0 te winnen van Raja Casablanca. De winst in de finale betekende voor Real de 22 e zege op rij in alle competities. In de première division staat Real bovenaan met 1 punt voorsprong op FC Barcelona. De ploeg uit de hoofdstad heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Het Nieuw-Zeelandse Auckland City stelde eerder op zaterdag het brons veilig zij het met moeite. Strafschoppen moesten eraan te pas komen om een winnaar te bepalen in het duel met Cruz Azul... dat in de reg reguliere speeltijd enigde in 1-1. De strafschoppenreeks werd door Auckland met 4-2 gewonnen. Real met rechtverdediger Ramos, dat die in de halffinale ook al de openingstreffer maakte... werd verkozen tot beste speler van het toernooi. Dan Formule 1 nieuws. Een groot corruptieschandaal treft de Formule 1-race van Valencia... die tussen 2008 en 2012 werd verreden. De Spaanse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar twee leden... die destijds deel uitmaakten van de regionale regering. Zij worden verdacht van het verduisteren van miljoenen euro's aan staatsgeld. Het onderzoek spitst zich toe op de organisatie van de Formule 1-race. Volgens de boekhouding was het dat het bedrijf Valmor Sports. Maar justitie meent dat dit een soort spookonderneming is geweest... waar in werkelijkheid de regionale regering achter schuil ging. Voormalig regeringshoofd Francisco Camps en minister van sport Lola Johnson... namen de miljoenen schuld over die Valmor achterliet na ontbinding. Bernie Eckerstone werd door... De... Dat is even wat... Anders nieuws. Bernie Ekkelstan werd door de Duitse bank Bayern LB voor 345 miljoen euro aangeklaagd. De Staatsbank heeft een rechtszaak aangesponden tegen de Brit en zijn familiebedrijf Bambino. Volgens Bayern LB heeft de Formule 1-baas in 2006 bij de overname door investeerders CVC... van een groot aandelenpakket van de Formule 1 van de Bayerische Landesbank smeergeld betaald aan bankier Gerhard Kribkowski die namens de bank de verkoop begeleiden. Dat ging over een bedrag van 44 miljoen dollar. De verkoop van het aandelenpakket... aan de door de Egostanden aangeduide investeringsmaatschappij... CVC Capital Partners vond ook plaats... maar volgens een ba uh, de bank veel te laag bedrag van 840 miljoen dollar. In augustus stond de 84-jarige Eggostone terecht voor de feiten. Maar door het betalen van een afkoopsom van zo'n 75 miljoen euro... wist de Brit vervolgens wegens omkoping te voorkomen. De Steenrijke Formule 1-baas heeft afgelopen zomer geprobeerd... de kwestie met Bayern LB te schikken met een betaling van 25 miljoen euro. Maar de bank vond dat te weinig en accepteerde het geld niet. Tijdens het proces in München kwam de aandelenprijs van destijds ook ter sprake. De aanklager en diverse getuigen menen toen dat Eccostone... een goede prijs had betaald voor de aandelen. Goed, dat is over het uh, sportnieuws. Zometeen gaan we even kijken naar het weer. Wolters en Witte Kerst. Of ben je gewoon met kerst alleen? André Hazes zingt daarover uh, op 7. De ramen zijn beslagen, de verwarming staat op 6.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 Hey. Ik wil ik elk moment verwacht. Dat jij me toch nog wilt en mij mijn vraag waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct. Het en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alweer.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 Kind. Je weet ik ben niet hard en zeker niet van stijl. to keep me Met kerst ben ik alleen van uh, Alba. the day before you came, uh, het dunkje. in. En daarvoor Weeping Willows met Broken Promised Land. 1 over half vier geworden, Het begint al een beetje weer te schemeren in je zandvoort. Het is ook uh, de kortste dag of de langste nacht, iets moet je bekijken, hè? dus het uh, wordt snel donker. Het weerbericht uh, voor de komende dagen, ziet er als volgt uit. Vandaag overheerst de bevolking op de nadering van een warmtefront, behorend tot de depressie Freya. Maar het leeft zo goed als overal droog. De zuidwestenwind neemt toe tot uh, vrij krachtig in de polder. en naar krachtig tot zee. dat is windkracht 5 tot 7. de temperatuur stijgt uh, naar een graad of 9. vanavond en uh, komende nacht is bewolkt. en uit die bewolking valt soms wat lichte of regen of motregen. de zuidwestenwind neemt verder toe. naar hard tot stormachtig aan zee. dat is windkracht 6 tot 8. en komen zware windstroten voor. tot tegen de 100 km per uur. de temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Morgen is het ook overwegend bewolkt en soms valt wat lichte regen of motregen. Maar over het algemeen blijft het droog. De zuidwestenwind waait onverminderd krachtig tot stormachtig. Met erbij ook zware windstoten en de temperatuur heeft er weer zin in... en stijgt naar waarde tussen de 11 en 13 graden. Maandagavond in de nacht naar dinsdag valt er af en toe wat regen. De zuidwestenwind waait nog steeds krachtig tot stormachtig... en de temperatuur daalt naar waarde omstreeks de 10 graden. Dinsdag valt er in de ochtend nog wat regen, maar in de middag blijft het droog met wellicht een knipoog van de zon. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. De rest van de week, dus ook tijdens de kerstdagen, is en blijft het wisselvallig weer met elke dag wel wat regen of enkele buien. Geregeld schijnt ook de zon en waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur gaat geleidelijk beneden van 10 graden op woensdag... naar een graad op 7 op tweede kerstdag. Dus geen witte kerst dus uh, dit jaar uh, hier in Nederland. Maar goed, uh, dat hadden we twee of drie jaar geleden hadden we een witte kerst. Hè. Dus uh, de komende 15 jaar is dat er gewoon niet van statistisch gezien. Goed, dit is CFM Zandvoort. We draaien vergeten kerstplaten of uh, die een knipoog hebben naar de kerst onder deze van MC Micro G. Jawel, hij heeft een soort kerstliedje gemaakt. Nights over New York. A over New York,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 tussen is een zeven, tussen vijf en 9 bedoel ik. Hoor je de winterse en daar komt hij twee keer voorbij. Heel hoog trouwens. Wonderful Christmas time and um, we are all stand together. Maar deze heeft het dus niet gehaald. Paul McCartney, Once Upon a Long Ago. En ervoor Michael G met Nights Over New York. Tien over half vier in Zandvoort aan de Zee. Acht kilometer verderop is het Glazen Huis. En Gerard Ekdom heeft een plaat gemaakt. Een kerstplaat met de naam van Gary Vondek. Dijk. I'll be there this Christmas. Even though the bells were ringing. Even in the freezing cold, I was always busy leaving you. When the flakes were falling, the server's always been so lonely. Underneath the mistletoe, I know that I wasn't always true. When the flakes were falling, this year I won't let you down. Cause now it's you and me, underneath the Christmas tree. I've been working all year. I've been out on the road. I took you for. Five. I saw mommy kissing Santa Claus. En voor Gary Vondek met I'll be there this Christmas. Even wat lokaal nieuws. In de Amsterdamse waterlijnduinen is er vandaag... een spannende lichtjeswandeling bij ingang oase. De kinderen krijgen een lichtje en volgen de brandende lantaarntjes. Na de wandelingen is er mars, Meadows roosteren bij het vuur. Op het plein is ook een reuze grote zingende kerstboom en een levende kersttal met lieve dieren. Natuurlijk lekkere warme chocolademelk en gluwijn, soep en broodjes. Bezoekerscentrum Doranje Kom, tegenover de Vogelzangsweg 21 in Volgensang. De tijd is vanaf half vijf tot zeven uur en de wandelingen starten uiterlijk om zes uur. De afstand is anderhalve kilometer en kost 2,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Afgelopen dinsdagavond was de eerste ronde van het curlingtoernooi op de ijsbaan in het centrum. Het toernooi wordt georganiseerd door Fit at the Beach, het fitnesscentrum in de Paradijsweg. De teams van voornamelijk ondernemers gingen op een leuke sportieve manier de strijd aan, maar er werd vooral veel gelachen. Teams van onder andere Head Science, Judy's, Buitenspel, Segtime. en onderneming van het jaar IJzerhande Zandvoort hadden zich ingeschreven. Het begin werd voorzichtig geleden, maar hoe vertrouwder met het ijs de deelnemers werden... des te beter ze het kunstje onder de knie kregen. Het was een genot om te zien dat een groep ondernemers het zo ontzettend naar hun zin hadden... met een onschuldig spelletje. Sportverbloedert op een doodgewonden dinsdagavond. Dat is dus ook aankomende dinsdagavond, 23 december... Dus de tweede ronde en op 2 januari is er de finale. Aan het eind van het jaar organiseert de Zonnebloem afdeling Zandvoort altijd een feestelijke bingo-middag voor Zandvoortse ingezetenen... met een lichamelijke beperking door ziekte en/of handicap. En deze werd vorige week vrijdag extra feestelijk, want de organisatie van Culinair Zandvoort kwam een mooie check overhandigen. Bij de vrijwilligers van de Zonnebloem Zandvoort staat gezelschap, contacten en een goed gesprek centraal. De huisbezoeken leiden vaak tot ondernemende initiatieven zoals bijvoorbeeld winkelen, een theatervoorstelling, het museum, boottochtjes en een vakantieweek. En vorige week vrijdag was iedereen uitgenodigd om mee te doen aan een verrassingsmiddag. De allergrootste verrassing was een bezoek van Harry Lemmens die namens Culinaire Zandvoort een cheque van 1000 euro kwam overhandigen aan het bestuur van de Zonnebloem. Iedereen was er bedust van in de ontmoetingsruimte van de Agatenkerk, waar de zonnebloem altijd gastvrij onthaald wordt. En na de verrassing van koeien Zandvoort... werd de bingo onder begeleiding van behulpzame vrijwilligers voortgezet... waar de traditionele balletjes met getallen werden vervangen... met een, uh, het voorlezen van een verhaal. Een heel prettig systeem waarmee de deelnemers alert blijven... en niemand zonder prijs naar huis gaat. In de pauze werd er op, de, op advocaat met slagroom ander drankje, drankje getrakteerd... En een hartig hapje is er altijd bij. De aanwezigen kijken alweer verlangend uit naar de activiteiten in het nieuwe jaar. Wilt u ook het geweldige werk van Stichting de Zonnebloem financieel ondersteunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekening nummer 572413. Ten name van Zonnebloem Zandvoort. Helaas staat er geen IBAN-nummer bij. Anders hadden we die natuurlijk even kunnen geven. Hebben wij nog meer leuke informatie? of? Nou weet je wat? We gaan weer gewoon een, een interessant kerstplaatje draaien en uh, dat doen we met de Kelly Family met David Son. First time for the de Kelly Family David Song. We kijken naar de standen op de velden. Feyenoord leidt nog steeds bij NAC Preda met 1-0. Door een doelpunt van Colin Kassim Richards. Nog geen goals bij Excelsior tegen Ajax. Goed, nog één plaat voor het nieuws van 4 uur. En dat wordt doel. Every day is Christmas. There was a